Met hun verhalen bedekken, met hun stem de vele werken van weleer overwiegen. De bomen kraken thuis, de bladen reeds vertrokken, losgelaten heen gaan Opgestoven brein en geel. elk dag weer een ander deel. Opgedragen als een mis met een mis. De wolken die kwamen en weer gingen het gefluister in de naden De huur die de koude winden boer De gewezens die raken alles aan Bevriezen de rivier, dingen op het vel Trekken door de velden, de paarden die trekken met een bries van stom Zonder te veel geweld, gewild verschuift kar en koersier goed verpakt Het doel Warme ogen zachte woorden. Een heerlijk warm gebaar op de tafel staat. Alles klaar, een bord met groeten, soep. Knollen uit de grond, het dampen dringen diep door. Daar is het eten voor. Diep, diep, hij het. Staat een maan die vaart de tijden die heen gaan, groot verheugen, het grote hoop Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam ontdooid, alles tot wel eer. Langzaam ontdooit alles tot wel eer. tot wel eer. Voorbij de koude, de warme handen die ons vinden, En langzaam ontdooid. Samen ooit alles tot wel in, tot wel in, dat de zon ons zegenen zal. Stop tijd voor zegen het zal diep drinkt het door. In de ziel krijg je bed dat zo ontvier. Trekken door de velden de paarden die trekken met een bries van stoom. Zonder te veel geweld, gewild verschuift de kar. Een koets hier goed verpakt, het doel in zicht. Warme ogen, zachte woorden. Deeper drinkt the door in de ziel De paarden die trekken met een bries van stoom, zonder te veel geweld.